Doesn't it scare you, your will is not as strong as it used to be?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 Nou. Maar uh, ik heb er heel veel zin in. En uh, ik ben heel benieuwd over wat Koen ons gaat vertellen over psychiatrie. Want het is al een hele mond vol, denk ik, om mee te beginnen. Ja. ja. Nou, ik, uh, ik wens je een leuke uitzending. Insgelijks. Nou, nou Koen, we gaan uh, naar de eerste vraag. Wat is psychiatrie? En probeer dat gewoon voor de huis, en keuken hmm. mensen uit te leggen. Nou, dat is uh, een hele. Het is niet erg eenvoudig om dit zonder meer uit te leggen. Maar volgens mij is psychiatrie de. Is te...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 <laughs> wat kan je die, er eens over vertellen. Vraagt, is vraagt wat, die uh, verbaasd? Ja. <laughs> Nou ja, ik kan het uitleggen. Kijk, het is niet meer zo'n populaire behandeling op dit moment. Maar het is. Uh, ja, het, het, het, het, het is een hele. hele uh, ik vind het een hele basale opleiding. Hè. Het is natuurlijk ooit begonnen ook met de psychoanalyse. Met Freud en zijn uh, methodiek. En het is nog steeds een basisbehandeling uh, die uh, heel wezenlijk is, naar mijn idee. En werkt. Uh, nou, wat ik ervan weet is dat je bijvoorbeeld uh, heel vaak afspraken moet maken. Hè, twee keer per Iedere week of zo. Iedere dag zelfs. Ja, ja. En dat dat ook een vrij lange duur uh, heeft ook nog. Ja, dus dat, dat is zo. Ja, en ik ben dan, zelf ben ik zeven jaar in 7 jaar psychoanalyse geweest. Vijf dagen per week. Ja, dus als, als ik bijvoorbeeld naar, naar mijn eigen cliënten kijk. Ja. Ik ben uh, transformatiecoach. Ja. Nou ja, dan heb ik het met 12, 13 sessies vaak wel gehad. En dan heb ik ook zo timolem en overtuiging die zijn opgelost. Ja, ja, ja. Snap je dan? Dan denk ik, hé, hey, ja. waar...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 Nou, dat valt me nog maar eerlijk gezegd. Ja, ja, ja. Dus ja. een van de slechtste verdiende specialisten. Hm. Ja, advocaten. Advocaten gaat er 300 euro. Of zo, ja. Ja. Ja, nou, ik vind het toch wel best wel aardig aan de prijs. Als je goed wil verdienen, kan je beter advocaat nee, worden. Als je op, echt goed wil <laughs> verdienen, moet je geen psychiater worden. Ja. Dan kun je beter een ander specialisme kiezen. Hey, wat, nou. voor, wat voor een uh, methodieke gebruik jij? Nou ja...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 Ja. Daar wil ik niks lelijks over zeggen. Maar het is, ja, als je het als links wat, Sorry. wat ja, wil maken beschouwt. Ja, ik val je in. Nee, maar inderdaad over die medicatie. Ik ben dan ook even benieuwd. S uh, wordt dat vanuit de psychiatrie dan ook benaderd als iets wat, wat uh, genezend werkt of ondersteunend? En om vervolgens ook af te bouwen? Nou ja, ook daar is natuurlijk discussie over. Maar uh, het kan heel goed genezend werken ook. Ja, ja absoluut. Geef eens een percentage?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 Al dan niet uh, ligt u op de bank of zit u op de stoel. Als u nou. op de bank ligt, mag hij eigenlijk geen oogcontact hebben nee, met als de, je op de psychiater. Nee, dat is een psychoanalyse, dus dat gebeurt niet meer zoveel. Dat is echt ja. okay. een maar, uithoek geworden van het geheel. Maar dat er geen contact mag zijn tussen... Uh, oogcontact tussen de psychiater en de cliënt hè, dat, dat, dat is. Is dat nog steeds? Nee, of nee, nee dat nee. is ook Het is alleen, alleen bij de psychoanalyse. Ja, ja, oh, En okay. dan ook nog, ja, als je de moeite dus... neemt als cliënt om je om te draaien, dan kun je okay. degene zien, maar de psychiater zit achter je. Om de, de overdragsneurose te laten ja. bloeien. Hè? Hoe minder je gerustgesteld wordt. Hoe meer je in je ja, eigen is. projecties ja. verliest. Ja. En dat is het nut van een psychoanalyse. Ja. Maar, maar dat, goed, dat is... Dat is zo'n beetje achterhaald langzaam <laughs> Ik weet Niet of dat allemaal onduidelijk ja. al is, maar... Ja, ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Uh, we naar gaan naar het volgende nummer de uh, Ja, we gaan naar het volgende Maar Goed zo, Eerst Diane We ja. hebben even een, uh, een break We gaan eventjes luisteren naar Always On Your Side Van Sheryl Crow en Sting En daarna zijn we weer terug MUZIEK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 Uh, er zijn dus eerste lijns uh, psychologen. Is dat ook in de psychiatrie? Dat er een eerste lijn is? Is daar een gradatie in, in, in psychologen? Nee, nee. De psychiatrie is een tweede lijns voorziening. Wij zijn medisch specialisten, dus dat is uh, gewoon de tweede lijn. En, en de eerste lijns psychologen, die. die, die uh,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 Bloei, hoe bedoel je kan, thuis? Kan, kan, nou ja, mensen die opgenomen zijn. Een psychiatrisch ziekenhuis. Ja, ja. ja die, zijn in een, die zijn opgenomen. Dus dat zijn psychiatrische patiënten. En die hebben over het algemeen andere problemen: ja. ernstige depressies of psychotische. En zou je die, die psychiaters ook niet deels eerste lijns kunnen noemen? Of? Nee, die psychiaters zijn tweede lijns. Het okay. is dus net zoiets als een chirurg of een internist of een keelnuks-oorarts. Uh, ja, ja. Heb je een Het is gewoon een, een, een specialisme.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 He, we leven in een... In oh, die definitie hadden we nog niet gehad Herman. We leven in een <laughs> leidens, leidenswereld. Zoals het boeddhisme ook zegt. Uh -huh. En daar uh, geeft het uh, uh, ja, geven allerlei spirituele uh, scholen geven daar een antwoord op. En dat is wat anders. En ik denk ook dat het goed is om dat uit elkaar te houden. Uh -huh. Maar um, ik denk dat heel veel behandelingen. Dus behandelingen binnen de psychiatrie. Dat die stukjes uh, spiritueel werk zijn. Als je...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 Eh, binnen de psychiatrie en binnen de psychologie... zijn ook, eh, ja als je goed kijkt... ook dat soort stukjes werk. De, eh, mensen wo worden minder door hun angsten bepaald... en kunnen dan meer relativeren... en meer naar kijken... en meer eh, van zien dat het... Ja, het gaan zien voor wat het is. Dat het niet is wat je bent. Maar Precies, wat als je, je een hebt, angst voelt wil niet zijn. zeggen dat op dat moment er zich iets angstigs voordoet. Ja. Ja. En eh, als je dat meer en meer kunt inzien, dat is vaak de essentie van een behandeling. We zouden kunnen zeggen dat elke inzicht uh, wat je hebt als cliënt, uh, dat dat uh, valt onder spiritualiteit. Uh, nou. Dat betekent tot je eigen... Uh, ik beschouw het als zodanig. En ik okay. denk ook dat er heel veel gronden zijn om dat te kunnen zeggen. Nou ja. Toch een stukje verruiming van je bewustzijn Absolute. dan ook weer. Ja. Iets dergelijks, ja. ja. ja. Oké, okay, en um, is, is dat de spiritualiteit in de psychiatrie? Hè? Dus het, het, het inzicht krijgen in je eigen proces? Is, is de, of het raak, zijn er nog meer... Of?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 Iemand met dezelfde klacht, dezelfde behandeling, dezelfde inzet wordt niet beter en iemand anders wel. Wat? Mm -hmm. En daar zitten dan heel vaak familieverbanden, systemische oorzaken onder. Die op die manier dan zichtbaar gemaakt kunnen worden. Nou, een moeilijke vraag, Koen. Voor mij heb ik je me al eens eerder gesteld. Maar één uh, uh, dag familieopstellingen bij jou in Annelies. Uh, hoeveel sessies bij jou uh, staat dat gelijk aan? Maar Qua effect...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 Ja. Dus één familieopstelling is niet zonder meer de oplossing. Nee. Mensen moeten dat ook toestaan. En dan is vaak toch een, hele, ja, laat zeggen, een, een heel traject is vaak nodig. Om, uh, ja, om daar ook weer inzicht en bewustzijn over te ontwikkelen. Dat, ja. is niet, dat blijft belangrijk. Nou vind ik mooie woorden om even over na te denken. We gaan even naar de volgende muziek. Dat is Cathy Song met Eva Cassidy.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 Ja, dat zou goed kunnen, ja. Okay. ja. Nou, alle, huis, alle huisartsen in Zandvoort die <laughs> <niet> luisteren, binnenkort <laughs> ja. uh, kan er in ja. Zandvoort een psychiatrie. Nou, nou, we hopen dat het lukt. Ja, ja. ja. Ja. Heb jij nog specialiteiten, uh, Koen, dat je zegt van, nou, of, of nou, nee, is dat een algemene. Ik, ik, ik, ik, ik ben altijd heel erg ook uh, in contact gebleven met sociale psychiatrie. Dus ik doe natuurlijk therapieën. En uh, dat uh, doe ik ook nog steeds in Haarlem vooral. Maar ik zie je dus ook via de huisartsen waar ik bij zit, eigenlijk alles wat met psychiatrie te maken heeft. Mm -hmm. En uh, ja, waar ik me een beetje in gespecialiseerd heb, is meer eerste en tweede oorlogsgeneratie en trauma-behandelingen oh, okay. en dat soort dingen. Oh, okay. Maar uh, in principe doe ik de hele sociale psychiatrie. Maar de, de er in wordt trauma's, hè, met al die huizen die ze hier uh, uh, tegen de vlakte hebben er, gewerkt. Ja. Ja. Door de Duitsers. Nou, ja. Ja. Mag ik vragen, wat is ja? nou uh, uh, specifiek sociale psychiatrie? Wat is dan daar uh, uh, anders aan dan gewoon psychiatrie?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 Zijn voor psychotherapie en dan doe je een heleboel behandelingen, doe je niet. Ja, ja. Dus dat, dat maakt een verschil. Met sociale psychiatrie noem je eigenlijk de, de psychiatrie. Ja, ja. En alles wat daarbij hoort. Ja. Dus methodieken als EMDR, wat vaak volgens mij door psychotherapeuten uh, wordt ja. gedaan, als ik het goed begrijp, dat wordt dan niet gedaan bijvoorbeeld? Nou, dat hangt er vanaf.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 Kijk, de methodiek is heel belangrijk. Maar je kunt ook zeggen van, eh, je voert een gesprek. en Dus waar je over praat is van belang. Maar het effect heeft ergens anders plaats. Maar dat wil niet zeggen dat het gesprek niet belang heeft. Mm -hmm. En dat is ook met de methodiek. De methodiek is wel degelijk van belang. Maar de methodiek is leeg en hol als de andere twee factoren ja. die daardoor gedragen worden. Nee, dat is absoluut. Niet. Het is hetzelfde als de non-verbale communicatie. Ja. Hè? Dat is 93% van de totale communicatie Precies. hangt af van de non-verbale communicatie.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 Ja, omdat die die hele jorja's veel de sub door stemmen, dialogue, stemmen hoorers, hè? Ja, ja, daar Werken ze veel mee? Ja. Is het heel goed? Is het ook een optie om met mensen die dus stemmen horen om familieopstellingen te doen waar dan uh, de diverse stemmen in, in, in neergezet worden, of is dat uh, nee, nee, te, dat is zo vergaand. Nee, zo dat, werk uh, je daar niet mee. Oké. Okay.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 ...een soort blikrichting wil hebben. Je wil vanuit een bepaalde vraag... ...of vanuit een bepaald thema wil je werken. Dus ja. als iemand psychotisch is... ...en daar last van ondervindt... ...dan kijk je vanuit die klacht, vanuit die psychose... ...kijk je naar het familiesysteem. Ja. Maar het is een open open vragen eigenlijk altijd die je hebt mm -hmm. oké, okay. werk je wel samen met uh, psychologen en coaches uh, dat jij onder ja, supervisie ja. de medische schrijft, ja? ja, ja, ja, tuurlijk ja. oké, okay. en komen dan de klanten meestal van de coaches en de psychologen? Nou, dat hangt er af. dat hangt er vanaf oké, okay, dus jij verwijst ook okay, door oké, bij die voice dialogue mensen ik geef supervisie, maar ik zie ook heel vaak de patiënten, omdat ze dan komen bij hun met allerlei medicaties al uit de psychiatrie mm -hmm. en dat is vaak heel veel zinvol om dat te, ja, te saneren en te kijken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 Hey, en wie is, uh, wie is Koen Blom, Koen Blom verder? Wat, wat, nou ja, ik, wat zou je zelf kwijt willen? Ik ben 68 en ik heb drie kinderen en al vier kleinkinderen. En uh, ik werk niet meer helemaal fulltime, hoewel dat soms uh, niet helemaal vol te houden is. Nou, toen ik uh, jou probeerde te bereiken, was het een ja, steeds ja, te kleding. Ik heb het zo druk, had, ik heb het zo druk. Had ik het heel erg <laughs> druk. Dat heb je niet altijd in de hand. Dan doen ja. ze van alles voor en dan uh, ja, heb je dan maar mm -hmm. je mee te verstaan. Maar. Um,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 Nou, zullen wij eens... Uh... Het is een mooi moment om naar het volgende ja. nummer te gaan. Uh, we gaan luisteren naar Dust in the Wind van Kansas. Tot zo.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 Zelf iets te melden? Stuur ons dan een e-mail. Dit kunt u ook vinden op onze website.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 En dan mag ja. ik je bij deze vast uh, allerbeste wensen de 29ste. Als je zelf een uitzending ja. hebt. Weet je al een gast? Uh, ja, uh, we gaan het mogelijk hebben over de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 En daar worden ook de agendapunten voor de komende twee weken genoemd... die Dionne net heeft uh, voorgelezen. Nou, wilt u iets kwijt aan, de, aan ons? Uh, bijvoorbeeld uh, om onderwerpen voor te stellen... of opmerkingen over het programma? Mail dan naar redactie.inspiratieradio.nl Na het nieuws kunt u nog geluisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio...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 Al dus voor Het NOS Nieuws van 9 uur.